en de schijn heeft gewekt dat er een deal is gesloten. misschien vindt de discussie in de Kamer verloren tijd... waarin de oppositie probeerde Rutte in een hoek te zetten. Manchester United heeft een belangrijke stap gezet... op weg naar de finale van de Champions League. In Kelsenkirchen won Manchester met 2-0 van Schalke 04. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Giggs scoorde in de 67e minuut, Rooney twee minuten later. De return is volgende week.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 Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oela. Goedemorgen, het is woensdag 27 april en u luistert naar het tweede uur van Nu Al Wakker Nederland. Komend uur hoort u... Figo Waas over de nieuwe sportconsument. Advocaat Geert-Jan Knoops over de duistere wereld van het internationaal recht. En horen we waarom Tofik Dibi vandaag minister Gert Leers onder vuur neemt. Maar we beginnen met een grote fan van het Koningshuis. Met het lijkt wel de week van de monarchie. Eerst was er het debat over de toekomst van het koningshuis. Vandaag viert het prins Willem-Alexander zijn verjaardag... en vrijdag stapt prins William in het huwelijksbootje met zijn Kate. En Een dag later mag de vlag weer uit, want dan is het koninginnedag. Het zijn mooie dagen voor de Oranje Vereniging in het land. Bij ons in de studio zit Adriaan van der Pols... bestuurslid bij de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Goedemorgen, meneer van der Pols. Goedemorgen. Is dit ook zo'n mooie week voor u? Het is een hele mooie week, gaat het worden weer. Vandaag, natuurlijk, de verjaardag van onze kroonprins. Ja, van harte. Uh, dankjewel. En jullie ook allemaal gefeliciteerd. En uh, aanstaande zaterdag, natuurlijk, de grote dag voor ons. Koninginnedag, 30 april. Dat is echt de topdag voor ons als Oranje-verenigingen. Ja, want u bent van de Landelijke Bond, Oranje Bond. Wat ja. is dat daar voor een vereniging? Hoe ziet dat eruit? De Bond is een, ja, moet u zien, als een overkoepelende organisatie. En daar zijn verschillende, of vele, Oranje Verenigingen, comité's, stichtingen bij aangesloten. En wij opereren landelijk en wij ondersteunen de verenigingen. Wij zijn een soort vraagbaak en we helpen ze waar nodig is. Dat is onze taak. Ja, en wat soort van dingen zijn dat dan? Wat voor dingen het zijn? wij... Uh... We hebben bijvoorbeeld contact met het Nationaal Comité 4 en 5 mei... hebben wij overleg van wat is belangrijk voor Oranje Verenigingen... en wat kunnen we zoal doen. We hebben contact regelmatig met de secretaris van de Koningin... het dagelijks bestuur, die heeft overleg... van we vertellen wat wij doen en wat hun doen... en we hebben goed contact met elkaar onderling... Wat doen we nog meer? We hebben een algemene ledenvergadering dat onze leden zeg maar, naar ons toe komen en kunnen dan uh, ja, hun verhaal kwijt, want we lopen toch overal toch wel tegen dezelfde dingen op. Ja. En ja, zo zijn er zoveel dingen. De Buma-rechten hebben we geregeld, dat is speciaal tarief enzovoort. Maar het is uw bedoeling om de band van Nederland met het Oranjehuis te versterken? Dat is ons hoofddoel, de band met het Oranjehuis zo sterk mogelijk te maken. Ja. Dat is ons beperkt doel. zich dat tot uh, koninginnendag? Dat beperkt zich niet alleen tot Koninginendag. Want er zijn ook veel verenigingen die ook andere activiteiten zeg maar, verrichten. Ja. Ja. Hoe is het bij u gekomen dat, dat u zo actief bent geworden in dit wezen? Waarom zo actief? Ja, ik heb het eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn overgrootvader, mijn opa, mijn vader... hebben allemaal in oranje verenigingen gezeten. waren voorzitter enzovoort. En, ja, ik ben ermee opgegroeid. Ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf... Ik kan niet meer stuk. Nou, we gaan het straks met u van over allerlei oranje onderwerpen hebben. Ja? Nog één vraag nu al. Wie is uw favoriete lid van het Koningshuis? Maxima. Ja, waarom? De uitstraling. Ik vind het gewoon geweldig. Dat is heel goed voor het koningshuis En uh, ja, nummer één. Ja, u vroeg het zo uh, onverwachts. Uh, ja. Nummer één is toch echt de koningin nog wel. Op dit okay. moment, dat is gewoon... Precies. De rots in de branding. De koningin op eenmaal maximaal ook een hele goede Ja, dan praat eerste. ik meer persoonlijk, maar de koningin is echt nummer één. Nou, we gaan het straks met u in ieder geval hebben over prins Willem-Alexander... want hij is vandaag 44 jaar geworden. Ja. Adriaan van der Pols van het Landelijke Oranjebond.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 En in de Telegraaf ook een verhaal over koningshuisgezinde mensen. In dit geval twee pubermeisjes die helemaal fans zijn van het koningshuis. Aan hun muren geen popsterren, Justin Bieber's of andere acteurs, maar foto's van de koninklijke familie. Dus ook van kroonprins Willem-Alexander die vandaag 44 jaar wordt. En er staat natuurlijk nog een groot feest voor de deur. De naderende Koninginnedag doet het hart van de jonge royalty fans sneller kloppen dan welk popconcert ook. Eerst was het blow of breezes waar de jeugd verslaafd aan zou zijn. Maar tegenwoordig is dat twitteren. De Volkskrant ging langs bij een aantal middelbare scholieren... om te onderzoeken hoeveel er getwitterd wordt. Kinderen vertellen dat ze 40 tweets per dag schrijven... en tot in de vroege uurtjes op hun mobieltje kijken. En wat u ook kunt doen in de vroege uurtjes is nu al wakker Nederland luisteren... en zelfs ons op Twitter volgen, twitter.com slash En we blijven nog even in de wereld van de communicatie... want de telefoontap is achterhaald, dat meldt Spits. De politie heeft steeds minder aan haar, heeft steeds minder aan haar belangrijkste afluistermiddel... door de opkomst van alternatieve communicatiemethoden... zoals de ping en de WhatsApp. Dat is lastiger te onderscheppen omdat het om versleuteld internetverkeer gaat. En tot zover de kranten die op dit moment door die brievenbus vallen. Een schouderklopje van de Europese Commissie. Het zou Griekenland goed moeten doen na jaren van economische ellende. Het zonnige eilandenland zit al een flinke tijd in een diepe crisis... en doet verwoede pogingen om weer uit het, het dal op te krabbelen. Een van, de is, um, een van de plannen is een grote privatiseringsoperatie. Wat een lastig mooi woord. Door staatsbedrijven te verkopen hoopt de overheid 50 miljard binnen te halen. Maar zitten de Grieken daar wel op te wachten? helpen de aangekondigde maatregelen en het schouderklopje van Europa eigenlijk wel. Stavros Topatsikis is onze correspondent in Griekenland. Stavros, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het bericht dat Europa in goede aarde gevallen bij de Grieken? Uh, kijk, uh, ja, natuurlijk. Elk uh, schouderklopje helpt, zeker in, in, voor een regering die het uh, in het nauw is. Uh, zeker omdat ze een flinke sanering moeten doorzetten. Uh, maar... Uh, het, is, het echte leven hier is, gaat anders toe. Het, het schaduwklopje die komt niet bij de mensen aan. Die, die is enkel een soort mediahulp zeg maar, voor Griekenland. Ja. Maar in het echte leven gaat het wat moeilijker hier. Mensen verliezen hun baan. Die hebben geen echte goede voorzieningen of in de zin van een uitkering of iets dergelijks... om hun leven door te kunnen zetten... En uh, ja, de regering die, die probeert natuurlijk alles goedmoedig te doen, maar het is, het is veel te veel. Maar, wat zijn de Grieken uh, dan een beetje tevreden over hoe de regering het aanpakt? Ja, de meningen zijn verdeeld. Uh, als het nu verkiezingen zouden worden, dan zou toch uh, zeg maar, de grootste partij zou weer uh, de, de socialistische partij worden, wat nu uh, zeg maar in de regering zit. Met uh, maar twee uh, punten verschil van, van de um, ja, conservatieven die uh, twee jaar geleden de verkiezingen verloren hebben. Dus dat, dat zegt wel wat. Maar uh, 50% van de mensen zou dus niet uh, een van die twee partijen uh, stemmen. Dus mensen weten eigenlijk niet wie uh, moet gaan regeren in dit land. Nu heeft de Griekse overheid wel de regering wel voor het eerst in decennia... eerlijke cijfers naar buiten gebracht. Hoe, ja. Wat vinden mensen daarvan? Nou, dat interesseert de meeste mensen niet. Waarom niet? Nou ja, dat, dat vinden ze wel oké, okay, maar er zijn belangrijkere uh, problemen in de dag uh, wat uh, opgelost moeten worden ja. en dat proberen ze wel op te lossen, maar ja, als, als je dus uh, 20% minder salaris krijgt in één keer in één klap, ook voor de mensen die zeg maar 1000 euro salaris krijgen, 20% minder krijgen, ja, dat, dat vinden zij dus niet zo belangrijk. Nou is Griekenland ook een beetje in die uh, economische problemen gekomen doordat ze juist eigenlijk niet precies wist wat er aan de hand was met de financiën. Uh, ja. Kunnen we concluderen dat die mindset niet veranderd is... en dat Griekenland dus te weinig van heeft geleerd? Nee, nee, goed. Kijk, uh, de, de statistisch, het statistisch bureau wat nu zeg maar, opgezet is... dus het is volledig gesaneerd en opnieuw opgezet... Uh, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, dat werkt goed. Dat vinden mensen oké. Okay. Uh, het, het wordt tenminste de waarheid verteld aan mensen... Maar... Waarheid is bitter. En dat kunnen gekken die tot nu toe, uh, zeg maar, boven hun stand hebben geleefd, eigenlijk uh, moeilijk accepteren zomaar. Uh, in, als je twintig jaar lang hoort dat alles goed gaat en dat de, de economie groeit en uh, dat er geld is en uh, noem maar op. En denk je: krijg je te horen dat de economie eigenlijk uh, uh, failliet is? Ja, uh, dan is een soort shock uh, waar, waar je in verkeert. En dat is eigenlijk nog steeds waar, uh, het, het, het verhaal over ja, hoe Grieken erover denken. We moeten deze zomer weer massaal naar Griekenland. Ja, gewoon Griekenland blijven steunen. En met toerisme is zeker een van de belangrijkste pilaren van de economie. En dat zal uh, dit jaar trouwens goed gaan. Ja? Omdat, uh, ja, de verwachtingen zijn groot, groots, omdat uh, natuurlijk... Uh, uh, de moeilijkheden waarin uh, Tunesië, en Egypte en andere landen uh, daar uh, uh, yeah, uh, in zich bevinden. Ja. Ja. Nou, dat dat uh, brengt meer toeristen in, uh, naar Spanje en Griekenland. Nou, laten we hopen dat de Grieken inderdaad uit de Panari weten te komen. Stavros nou, ja. Topazikis, dank je Ja, graag gedaan. Goedemorgen. U luistert naar Nieuw Wakker Nederlands op Radio 1. En we gaan het straks hebben over uh, Oranje Verenigingen. Uh, sterker nog, daar hadden we het al eerder over met onze studiogast... gast Adria van de Pols. Maar we gaan er nog veel meer over doorpraten. Het is namelijk een bijzonder oranje week. En vandaag ook de verjaardag van Prins Willem-Alexander. Maar eerst muziek, wie er zingt, helden. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen um zu bleiben, bin nicht mehr weg. Gekommen um zu bleiben, der weg ganz weg. Gekommen um zu bleiben, wir den ja nicht mehr weg. Entschuldigung, ich glaube wir sind gekommen, um zu bleiben. Bei hoher Geschwindigkeit is, wünsch ich dann den Mensch auf den Knall gefälscht uns fährt und wird uns ins Sand so treiben Schau, ich sag wir sind gekommen um zu bleiben gekommen um zu bleiben bleib wir gehen bleib nicht mehr weg gekommen um zu bleiben bleib wir gehen um bleib nicht mehr weg kommen um zu bleiben wir gehen nicht weg Ist um zu bleiben wir gehen nicht mehr weg ist sie gefragt ist er nicht mehr auch Entschuldigung, ich glaub wir sind gekommen um zu bleiben Face your final curtain. Aber oh, wir sind schlau, wir bleiben hier für die Gesichter, die in Purken. Diese Geister sehen die mich schlief und bin nicht einfach auszuteilen. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann lebt entscheiden. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, schnell weg. Gekomen om te blijven, weerziend helder op Radio 1. Kwart over vijf is het in luisteren. luister naar wakker in Nederland. De zon komt op en dat betekent dat de vlaggen straks uit kunnen... want prins Willem-Aksander viert vandaag zijn verjaardag. Het is het begin van de week voor koninklijke feestelijkheden... en bij ons in de studio zit daarom ook Adriaan van der Pols. Hij is bestuurder bij de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Nogmaals goedemorgen, meneer van der Pols. Goedemorgen. De kroonprins is jarig. Gaat u het flink vieren? Ja, we gaan vieren in zoverre dan. We zijn alle voorbereidingen aan het doen voor aanstaande zaterdag. En vandaag gaat de vlag met wimpel uit. Overal. Hij mag met wimpel vandaag, hè? Vandaag is het met wimpel, ja. En zaterdag ook op koninginendag? Zaterdag ook met koningin, ook Oranje Wimpel, ja. En Oranje Wimpel, nou, dat is ja. toch prachtig. Ja. Um, heeft u de prins wel eens ontmoet? Ik heb de prins uh, één keer mogen ontmoeten. Dat was vorig jaar op uh, koninginendag in Middelburg. Want ik ben zelf dan vertegenwoordiger over regio uh, Zeeland, heb ik konden we weer dan. Ja. En toen mocht ik daar naar Middelburg en toen heb ik hem even kort de hand kunnen schudden en een uh, leuk gesprek hebben gehad. Een leuk gesprek? Wel, ja. Wat voor iemand is het? Uh, vriendelijk, ja? uh, amicaal en uh, ja, het was een heel, heel prettig gesprek met hem, heel open. Ik maar voel... heeft u als Oranje Vereniging, um, want u vertelde net dat u contact heeft met de secretaris van de Koningin. Of leden van ons bestuur, ja. Ja. ja. Maar heeft u ook een beetje contact met de familie zelf? Want dat is voor je natuurlijk toch de hoofdattractie. Dat doet u het allemaal voor. Dat is de hoofdattractie. Nou, we hebben één keer toen we onze bond zeg maar tienjarig bestaan had. Of, uh, en toen is de koningin bij ons op bezoek geweest met het congres. Toen zat ik nog net niet in het bestuur. Maar toen is ze echt geweest en heeft ze ja, het congres bezocht. Wat wij één keer per jaar altijd houden in Nederland. Ja. ja. ja. Is, ik kan me voorstellen misschien soms wel een beetje frustrerend. Want u bent de hele tijd bezig met uh, de naam verbeteren van een familie. En eigenlijk hoort u er niet zo heel veel van. Nou, naam verbeteren, zo zou ik het niet willen zeggen. Ja, dat, dat, dat, dat was toch? Je probeert hun, uh, uh, hun positie te versterken. Of in... Ja, wij vinden het gewoon het oranje. Nee, het oranje gevoel is gewoon uh, iets, dat heb je van, ja, ik heb het dan van huis uit meegekregen, hè. dat is een warm gevoel. En we willen dat graag uitdragen, dat het de saamhorigheid in de samenleving, en daar staan wij voor. En uh, de koningin vervult daar een schitterende rol in, die staat uh, boven alle partijen. En uh, ja, we vinden dat een, uh, een grandioos iets, uniek in de wereld, wat zo zou moeten blijven. De laatste week van april staat inmiddels ook een beetje traditiegetrouw het teken van allerlei geruchten rondom de abdicatie. De koningin zou wellicht vandaag gaan aankondigen dat uh, die geruchten zijn er weer. Ja, wat dat kan u? zijn, maar daar weten wij zelf ook helemaal niets van. Dat is gewoon de koningin zelf die beslist wanneer ze die stap gaat ja. maken. Maar ja. wat denkt u? U bent een kenner, u volgt het, u weet veel van het koningshuis. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ze doet het fantastisch. Zo ze draait de uitstraling die ze heeft, zo ze bezig is. Ja, ze heeft nog ambities, zoveel ambities. Ja. Je hebt het uh, twee weken terug We kunnen zien al van aan de Rijn, hoe ze meeleeft, hoe ze tussen het volk staat mm -hmm. en hoe ze toch boven het volk staat. Ik vind dat zo'n prachtig iets. En uh, ja, ze bepaalt zelf wanneer ze die stap gaat maken en het stokje over gaat geven aan uh, prins Willem-Alexander. En is hij er klaar voor? Hij er klaar voor is? Zeker. Ja, ik denk dat hij de stap uh, zeker goed we vond. We zijn dus een gezegend land. We hebben een ambitieuze koningin en we hebben gewoon iemand die er al helemaal klaar voor is. We hebben een hele goede opvolger die uh, klaar staat. En uh, met een fantastische vrouw die hem daarin ondersteunt. Die zijn maatschappelijk zeer betrokken allebei. En uh, ik denk dat dat een, uh, ja, een koningskoppel ook wordt. Zo uh, letterlijk ook. en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Wat maakt hem zo goed? Wat hem zo goed maakt... Uh, ...zo ik hem ervaren, maar dat praat ik puur vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring Zeker. die ik met hem heb. En dat is dan die ik één keer gehad en dat is de eerste indruk. Nou, dat was heel open en heel amicaal. En ja, ik vond de uitstraling die hij heeft en uh, ja, dat vind ik wel erg belangrijk. Nog geef even een klein uitstapje naar uh, het Verenigd Koninkrijk, hè? Want u bent dan van Oranje Vereniging, maar ik, normaal dat u sowieso wel iets heeft met de meeste koninklijke dingen... Of, of, of nou, dat zo? valt wel mee. Ik, ja? uh, ik richt me eigenlijk echt meer op uh, het lokale. U bent ben, geen liefhebber van de monarchie? Ik ben een zeer grote liefhebber van de of monarchie. Van de Nederlandse monarchie. Van de Nederlandse monarchie en de Engelse dat volg ik uh, ja, ja op afstand. En kijkt u nou ook een beetje uit naar het huwelijk van uh, William en Kate? Als ik in de gelegenheid ben, zal ik zeker kijken. Ja, ik vind ja. dat heel schitterend. We hebben natuurlijk zelf hier meegemaakt in uh, 2002 toen hier uh, het huwelijk was van uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Ja. ja, dat is iets grandioos. En dat is voor Engeland is het ook de topdag een vrijdag. Ja, maar u heeft meer zin in uh, zaterdag, in koninginnedag? Als ik, uh, ja, ja, zelf wel, ja. Goed. Uh, u blijft nog even bij ons in de studio. Um, want we gaan nog over allerlei andere onderwerpen praten. Adriaan van der Pols, besuurstit bij de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Het is vandaag woensdag en dat is de dag dat de weekbladen uitkomen. Bijvoorbeeld de nieuwe revue. En wij hebben ze alvast voor u doorgenomen deze nacht, Bastiaan. We kijken om als ze voorbij wandelen en als we iets voor ze kunnen doen, dan doen we dat zonder moeite. Blonde vrouwen krijgen alles voor elkaar. Maar waarom eigenlijk? Nieuwe revue zoekt het uit. Misschien moeten we volgende week een test doen. Die allemaal blonde vrouwen uitnodigen.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 Maar haar imago zit er in de weg. Doe is naar eigen zeggen namelijk niet meer het meisje dat suikerzoete liedjes wil zingen. En Anna Drijver vertelt in een revue over haar nieuwe relatie die ze eigenlijk al anderhalf jaar heeft. En ze vertelt ook over haar nieuwe boek. Hoe bevalt haar de schrijverswereld? En waar komt haar multitalent eigenlijk vandaan? En Anna Drijver is een brunette. In HP een verhaal over een man zonder vrienden. Ze hebben geen last van psychiatrische problemen, maar vinden een vriendschap kortweg te moeilijk. Het krijgt voor hen trekjes van een relatie. En daar kunnen dat soort types niet mee omgaan. En verder blikt militair historicus Christ Klep terug op de Nederlandse rol in Afghanistan. Ging het erom dat we alleen maar aanwezig waren of hebben we daar ook echt wat nuttigs gedaan? En HP voor publicatie van Kleps boek Oersgan, Nederlandse militairen op missie. Het kabinet Rutte zit inmiddels een kleine zeven maanden. En Aan het begin van de regeerperiode stemden CDA-dissidenten Kathleen Ferrier en Ad Koppian met veel tegenzin in met het regeerakkoord. Ze wilden dan wel de mogelijkheid halen om het kabinet kritisch te volgen. Vrij Nederland maakt nu de balans op.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 Zo schreef Anne Frank in 1944. De zieke boom behoed worden voor kap. Er werd zelfs een stichting voor opgericht. Maar echt positief pakte dat niet uit. En dan stond ruzie aan alle kanten. En de boom, die woei uiteindelijk gewoon om. Het is acht minuten voor half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. Straks gaan we het nog meer hebben over oranje met onze studiogast. Maar eerst Alpha Beat, Fascination. Alphabiet met Fascination op Radio 1, 5 voor half zes. Rond 1500 voor Christus werd er voor het eerst gesport. Atletiek en zwemmen waren toen de populaire sporten. In de duizenden jaren daarna is de sport flink geëvolueerd. Er zijn sporten bijgekomen en zijn sporten verdwenen. Ook de sporten zijn in die eeuwen veranderd. Vigo Waas, cabaretier, maar ook voormalig gymleraar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben de sporters van nu nog het strijdersbloed dat ze voor Christus hadden? Nee, ik denk dat het, uh, ja, vaak voor Christus werd er voornamelijk gevocht door gladiatoren, geloof ik, hè? Ja, dat was om erbij, ook al een doel. erbij, maar ik denk, ik denk dat, ze, dat, ze, dat ze nog steeds gestreden worden. En dat de huidige voetballer ook, de Champions League, is tegenwoordig uh, wat de gladiatoren vroeger waren. Dat hoor je ook aan het muziekje zelf. Ja, dat is waar, een klassiek muziekje. Ja. ja. U leidt vandaag een congres over de nieuwe sportconsument. Is ja. dat dan ook wat anders dan de oude gladiatorenkijker? Ja, nou ja, weet je, ik, ik, ik ben zelf natuurlijk wel gimmerjaar geweest, maar ik ga als dagvoorzitter erheen. heen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat we wat al zeggen over de hele sportconsument. Ik kan er wel iets bij verzinnen. Je kan, kan er bij verzinnen dat, dat mensen steeds individueler zijn geworden. Steeds op een meer individuele manier hun, uh, hun sport invulling willen geven. Dus misschien dus dus minder bij een vereniging en meer uh, zelf individueel willen sporten. En dus ook, ook op hun eigen tijd willen gaan sporten. En dat ze dan misschien dat ook minder als een groepsbeleving zien? Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de verenigingen. Uh, ik, bedoel, ik weet de meeste uh, van, van voetbalverenigingen af. En ik zie dat die, dat die wel veel problemen hebben. Om uh, uh, misschien minder, in de, minder erg in de dorp, In de steden is het toch wel belang, echt wel moeilijk om, uh, om leden te blijven krijgen, te, te werven. En die, die verenigingen worden steeds kleiner en die moeten fuseren. Omdat dat, uh, dat, dat er veel meer andere dingen zijn. En niet alleen sport. Waardoor waar de jeugd uh, door aangetrokken wordt. Ja, wat voor dingen denk je dan aan? Wat verdrukt de sport uit de populariteit? Nou ja, kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk uh, duidelijk dat, dat uh, gamen en, en computers en uh, allerlei andere dingen uh, net zo belangrijk zijn. Moeten we dus eigenlijk wel fans, op zijn. opgeleid? We hebben niet alleen de, de straat en de bal of het zwembad of het, uh, of het, of het tafeltennis beetje, maar het is zoveel meer te doen. Televisie, uh, ja, films, noem het allemaal maar op. Er is veel meer. Maar moeten we dat zien als iets om nostalgisch over te zijn of is dat gewoon het voortgaan van de tijd? Ja, ik, zelf, eh, ik zelf vind het soms wel jammer. Ik, ik zelf denk wel dat, dat, dat, dat, dat kinderen op, op, op straat moeten, mo, moeten of, of, of, of, of in de zaal moeten sporten. Ik ben natuurlijk als, als, als chemistiek leraar ben ik wel wat voor vechten van uh, dat, dat kinderen moeten blijven bewegen. En dat. Uh, Kijk, daar is natuurlijk ook wel veel vond. Je hebt tegenwoordig allerlei soorten yoga, je hebt allerlei soorten nieuwe sporten, vechtsporten. Ik bedoel, daar is ook wel veel om te vinden, maar uh, ja, ik, ik vind de vereniging, de oude vereniging, daar, daar houdt wel van eigenlijk. In die anderhalfduizend jaar is er natuurlijk veel veranderd, maar misschien wel een van de grootste veranderingen is dat de profsport erbij gekomen is. Ja. En dat is tegelijk wel echt ontploft. Profvoetballers zijn rijker dan ze ooit geweest zijn. Het is een dat omdat natuurlijk uh, dat er, dat, dat, dat het ondernemen en het management is erbij gekomen. Dus er valt enorm veel geld te verdienen met, uh, met sport. Door, door allerlei sportsponsoringen en uh, zeer belangrijk geworden. En, en daardoor is er ook verder geld gekomen. En daardoor zijn topsporters zijn, uh, zijn, uh, ja, bijna de rijkste mensen op aarde geworden. En dat, dat, geeft, uh, dat geeft ook alweer een, uh, een soort uh, motivatie voor, uh, voor kinderen. Maar het is maar een hele kleine groep natuurlijk die dat haalt. Als kinderen steeds minder sporten en steeds minder Xboxen, zijn de profsporters steeds meer geld gaan verdienen. Ja. Is dat dan iets om treurig over te zijn? Nou ja, dat is, dat is hoe de markt werkt gewoon. Ik vind, dat, ik vind op zich, als iemand, als iemand iets heel uh, goed kan, of dat nou uh, topsport is of, uh, of acteren is of muziek maken is, of of, of of het land leiden is of weet ik voor wat dat voor besturen kan, dan vind ik wel dat iemand uh, daar mag verdienen, weet je. Maar de, je, je vraagt je wel eens af waar de grenzen liggen en die grenzen die zijn bij voetbal op een gegeven moment. Het loopt daar een beetje terug natuurlijk in deze recessie, maar ja, als je uitrekent wat Messi per balcontact verdient, dan is dat, uh, is dat een heleboel denk ik. en ja, dat doet hij toch goed. Ja, en hij is toch iemand die veel balcontacten heeft. Er zijn er ook die minder balcontacten hebben en nog heel veel verdienen. Dus uh, ja. hij kijkt naar de basketboot in Amerika, kijk naar de honkbal in Amerika. Is, uh, het, is, het, is, het is ongelooflijk. Ja, weet je, er kijken heel veel mensen en er, zijn, er, er, er wordt heel veel geld aan verdiend. Dus, dus verdienen zij er ook veel geld aan. En het gaat dan over de nieuwe sportconsument vandaag? Hoe is de sportconsument? Ja, ik vandaag over een nieuwe sportconsument en uh, dat zal ook mee te maken hebben dat, dat, dat uh, de mens is veranderd, de jeugd is veranderd, dus hoe ga, hoe ga je daarop inspelen? En ik ben zelf eigenlijk ook benieuwd, uh, er komen vier sprekers, ik ben benieuwd uh, hoe, hoe men dat ziet. En hoe, uh, kijk, als kinder had je het vrij makkelijk uh, eigenlijk in mijn tijd, uh, vind ik. Ik, ik. ik lijk wel oude lul, want het valt ook wel mee hoor, maar er, was, er, werd veel, er werd toch veel meer gesport. En toen ik, toen, ik, toen ik kind was, was het eigenlijk alleen maar voetbal, eh, voetbal. en nog eens voetbal. En eh, in de zomer ging je zwemmen en op de KPG ging je tafeltennis. Of je de boeren of of dan weet je wel. Dus, en dat was niet zoveel. Dus eh, tegenwoordig moet je denk ik je best doen om, eh, om, om eh, de sportconsument, dus de, de, de sport in de, de jeugd te bereiken. En om, eens, om, ze, ja, om ze naar je toe te trekken. Ja, vanmiddag het sportcongres op de Hogeschool van Amsterdam-Vigowaars. Dank u wel. Inmiddels is het precies half zes en bij ons is aangeschoven onze actualiteitenredacteur Anne de Jong en dat betekent het Nieuwsminuutje. Het slechte weer in Amerika houdt stevig aan. In Portage, Michigan zijn zojuist zeven mensen naar het ziekenhuis gebracht nadat zij getroffen waren door de bliksem. Een groep volwassenen en kinderen was bezig met een partijtje voetbal toen het noodlot toesloeg. In ieder geval één persoon is zwaar gewond geraakt. En nog meer geweld in Ecuador, daar is namelijk een vulkaan uitgebarsten. Huizen en scholen rond de vulkaan Tungarua zijn geëvacueerd... nadat vulkanische as op de gebouwen neerdaalde. Er wordt verder gevreesd voor schade aan akkers en de gezondheid van de bewoners. De vulkaan bij de stad Baños, 140 kilometer van de hoofdstad Quito... is de afgelopen jaren meerdere keren uitgebarsten. Voor het laatst gebeurde dat in december.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 Dankjewel, Anne de Jongens, directeur met een louter internationaal nieuws. En we gaan het weer hebben over nationaal... alhoewel, we gaan ook een beetje kijken naar Groot-Brittannië... want we hadden het net al even over. Engeland leeft al nou, bijna een jaar, denk ik, hier naartoe na naar deze week. Vrijdag gaat Prins William trouwen met zijn burgermeisje Kate Middleton. In Nederland begint de gek te rondom dat sprookjeshuwelijk ook op gang te komen. Adriaan van der Pols is bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Zit nog steeds bij ons in de studio. Meneer van der Pols, u zei net al... u gaat misschien wel kijken, misschien ook niet... Um, maar je denkt ook vooral terug aan die 2 februari 2002 toen Wilmaxander en Maxima trouwden. Ja, dat was een, een schitterend huwelijk voor Nederland. En uh, ja, de Engelsen gaan het uh, vrijdag meemaken. Maar aanstaande vrijdag zijn wij ook al druk met de voorbereidingen voor 30 april. Dus, uh, ja, want um... wat, wat, wat, wat bent u aan het doen? Terwijl dus dat grote huwelijk waar 2 miljard mensen naar gaan kijken plaatsvindt in Londen. Wat ja. bent u dan aan het doen? Wat wij aan het doen zijn, is uh, ja, de, de laatste puntjes op de i zetten voor Koninginnendag. En dat is uh, het draaiboek nog eens doornemen. We gaan dit doen, we gaan dat doen. En kijken of alles goed geregeld is. Tegenwoordig komt er veel kijken in verband met veiligheid, vergunningen enzovoort. enzovoort. Je moet echt alles met verkeersregelaars goed geregeld hebben. Dus dat je niet voor uh, verrassingen komt te staan. Maar bent u als bond verantwoordelijk voor de, de, de grote Koninginnendag, zeg maar? Waar de koningin zelf bij is? Nee, ik praat nu meer als uh, lokaal bestuurder. Oké, okay, uit, uh, uit Zeeland ja het is nog Zuid-Holland op het oh, eiland Schouwenputten ja, oh, ja. Okay. ja en de, daar, maar dat is dan gewoon een, een dorps uh... dat is een dorpsgebeuren uh, ja. ja ik ben uh, voorzitter van de vereniging uh, de Oranje-Vereniging Zuidland en uh, ja daar doen we de hele dag uh, zijn er activiteiten in ons dorp van ja. s morgens vroeg tot uh, s'avonds laat En de bond doet die nog iets speciaals op die dag eigenlijk niet. We bezoeken vaak bestuursleden andere verenigingen. Ik uh, ga bijvoorbeeld uh, zaterdagavond zelf naar uh, gemeente Sliedrecht. Die oranje vereniging bestaat 100 jaar. is een speciaal concert daar en uh, rijk ik namens de bond dan uh, wat uit. Dus we bezoeken ook uh, de lokale oranje verenigingen op die dag, ja. Heeft u ook een rol met de lintjesregel? Want die vindt ook altijd plaats op de hè? Dat, alle, alle lintjes die worden uitgereikt. Die lintjes worden de dag voor en iedere dag uh, vaak uitgereikt. Ja? Ja. Daar hebben wij verder geen... Uh, Daar is er niets mee, mee te maken. Um, dat is, uh, die lintjes worden dus uitgereikt op 29 april. En dan kijken we toch nog met z'n allen met de schuinhoog naar, uh, naar Londen... waar het allemaal gaat gebeuren. Ja. Ja. Um, dat Engelse koningshuis dat gaat nu wel wat beter. Het is weer wat populairder. En het Nederlands koningshuis daarentegen... de afgelopen weken de rol van de monarchie die aan de kaak wordt gesteld. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind uh, de rol van het uh, Nederlands koninklijk huis hier in Nederland dat het ook hard opneemt weer en uh, is er pas weer een enquête geweest. Ik dacht gisteren uh, via RTL en uh, daar was de meerderheid weer voor de monarchie ja, van maar, Nederland. Maar wel tegelijkertijd dan onderzoek van RTL News inderdaad gisteravond en waar het ook blijkt dat een groot deel van of de meerderheid van Nederlanders voor een beperkte rol is voor de koningin, dus wel voor monarchie, maar wel voor, met een kleinere rol. Nou, ik dacht dat de meerderheid nog steeds wel was voor de, de koningin de rol die ze nu vervult. Oké, okay, maar heeft u, niet het, heeft u niet het idee van zo'n he, heel debat vorige week... ook in de Tweede Kamer over de monarchie en dat minder een rol zou moeten hebben bij de politiek... Um, heeft ze niet het gevoel van, hé, hey, het zwakt nee, af, zelf dat zelf niet af. Nee, wij zelf wij, niet. Wij zelf als bond staan erachter dat het is zoals het nu is. Dat vinden wij wel belangrijk, dat ze die rol blijven houden. En die rol speelt ja. ze, ja, of speelt ze, die rol vervult ze perfect. En probeert u daar ook in die discussie mee te doen? vanuit de bond ook wat, hè, wat positiviteit uit te stralen... en ook uw best te doen, omdat het ook behouden blijft? Wij willen het graag zo behouden zoals het uh, nu is, zeg u maar. Maar hoe zorg je daarvoor? Hoe wij dat uh, zelf verzorgen, dat is... Uh, ja, de ondersteuning geven waar nodig. Hm. Maar ja, dat is uh, rekbaar natuurlijk. Maar op de politiek hebben we niet echt invloed. Ja. Nee. Straks horen we graag van u wat u precies gaat doen uh, aanstaande zaterdag. Want u vertelde net al een beetje dat u met de voorbereiding bezig bent. Maar wat gaat er precies gebeuren daar in Zuidland, maar ook in Toorn en Weert. Misschien weet u al iets van wat er gaat gebeuren in Limburg... waar de koningin en, en haar hele familie naartoe gaan. Um, Adriaan van der Pols, we spreken straks met u verder. Okay. En wat we het zo meteen ook over gaan hebben, is Marco Kroon... Uh, grote rechtszaak natuurlijk. Het is uh, een, beetje, uh, uh, een beetje... Het is helemaal afgelopen. Ik geloof dat er ook geen beroep meer uh, aangetekend is. Maar wellicht nog schadevergoeding. Oh, dat misschien wel. Nou, We gaan het straks allemaal vragen uh, aan uh, advocaat Gert-Jan Knoops. Dat allemaal straks, maar eerst muziek in al wakker Nederland. Het is Huey Lewis en de Nieuws, Power of Love. Power of Love op radio 1, Huey Louis Lewis en de Nieuws. Het is tien over half zes in de ochtend hier in Nederland. En in Amerika is het nog dinsdagavond. En zojuist is The Voice of America, het programma van John de Mol en zijn productiebedrijf Talpa, um, van start gegaan. En het is meteen trending topic wereldwijd. Het gaat maar door en het programma lijkt goed ontvangen te zijn. Als we zo de eerste. Uh, tweet moeten geloven, de voice was zo so damn good. Wat vrij vertaald betekent, het was gewoon fantastisch. Uh, dus het is goed nieuws voor John de Mol. En we wachten de kijkcijfers vandaag later af. Maar we gaan het over iets heel anders hebben. De afgelopen weken zagen we hem vooral in beeld bij de rechtszaak rondom Marco Kroon. Advocaat Geert-Jan Knoops. Naast zijn werk als advocaat schrijft hij ook boeken over zijn werk en het internationale recht. Vandaag verschijnt zijn nieuwe boek Bluff Poker. De titel klinkt veelbelovend. Waar het over gaat, dat kan de schrijver ons het beste zelf vertellen. Goedemorgen meneer Knoops. Goedemorgen. De titel Bluffpoker doet een beetje denken aan een psychologische thriller. Ja, dat is het soms ook wel met het internationaal recht. Het is uh, absoluut een uh, heel boeiend en intrigerend uh, vakgebied. Maar tegelijkertijd uh, moeten we ons afvragen of het internationaal recht wel uh, zijn werking heeft. En uh, de titel uh, geeft al aan dat het in veel gevallen een, een mechanisme is voor politici om. Uh, van zich af te bijten zonder dat je het internationaal recht eigenlijk toepast waar het voor is bedoeld. Het is een echte papieren tijger. Ja, in veel gevallen is het, is het een soort van afschikkingsmechanisme om een uh, politiek doel te bereiken. Uh, en we verwachten van het internationaal recht uh, ja, rechtvaardigheid, gelijkheid. En dat blijkt in de praktijk niet zo te werken. En dat heb ik eigenlijk met het boek bedoeld aan te tonen. Kunt u daar zo'n voorbeeld van noemen? Uh, nou ja, heel actueel natuurlijk, uh, als we nu om ons heen kijken, is natuurlijk de situatie in uh, het Midden-Oosten, maar ook uh, in, in Libië. Uh, en, en een grote vraag die uh, natuurlijk reist is waarom wordt daar met zoveel uh, machtsvertoon en internationaal recht ingegrepen in een land als Libië, maar niet in andere landen. En dan komt natuurlijk onmiddellijk uh, het, het begrip Syrië naar boven. Uh, waarom wordt daar geen resolutie aangenomen zoals toen in Libië, waarbij de VN-veiligheidsraad, uh, als het ware, het uh, kader schept voor een uh, juridisch proces? Uh, we hebben gezien dat de aanklagers in de Libië-zaak al snel klaar stonden om koning uh, Gaddafi en zijn zoon aan te klagen. En dat zie je dus dat dat in uh, Syrië niet het geval is. En de vraag is waarom handel je in het ene geval zo, in het andere geval uh, handel je anders. Ja, dan bent u jurist en ik kan me voorstellen dat u in dit geval meer zou hebben aan een studie als politieke logie. dat er dan wat meer uh, van te zeggen ja, was. Ja, nou, dat, dat is ook een van de uh, zeg maar, uh, conclusies uh, in het boek. Uh, is Dat, dat uh, die, die recht en recht de politiek uh, eigenlijk zeer in elkaars verlengde liggen dat eigenlijk het internationale recht min of meer gekaapt is door de politiek. Dat de politiek eigenlijk uh, de, min of meer de inhoud van het internationale recht kan bepalen. Vindt u dat jammer? Ja, dat is het natuurlijk wel. Aan de andere kant is het uh, ja, bijna een zeg maar, fact of life. Um, omdat het internationale recht zo diffuus is. Het is niet, we, hebben, we kennen niet een overkoepelend... Uh, ...een uh, soort van wereldwetboek van strafrecht. Dat bestaat er niet. Het, dat recht bestaat uit allerlei verschillende regeltjes... ...afspraken, resoluties. Uh, het is geen groot coherent geheel... ...maar het is een soort lappendeken. En uh, dat betekent ook dat, dat onderhevig is aan willekeur... ...en rechtsongelijkheid. Dus dat is aan de ene kant jammer... aan de andere kant is het misschien wel uh, onvermijdelijk... ...omdat je niet een, een soort van wereldcode hebt op dit moment. U stelt nu de misstanden in het internationaal recht aan de kaak. Bent u ook van plan om in een eventueel volgend boek in te gaan... op de misstanden in het Nederlands rechtssysteem? Ja, nou, die vraag is mij inderdaad al vaker gesteld... van waarom niet ook een boek bijvoorbeeld over Nederland. Op mijn kantoor waar ik werk staat onbekend... dat wij veel gerechtelijke dwalingen onderzoeken. Mm -hmm. um, we hebben op dit moment op ons kantoor... vele zaken in onderzoek uh, op dit gebied... Het zou best kunnen dat daar een vervolg uh, aan wordt gegeven... in het teken van uh, boekenschrijven. Maar uh, uh, toch dacht ik uh, uh, dat eerst te moeten doen met, met het internationaal recht... omdat uh, natuurlijk dat uh, iets is wat uh, enorm uh, tot de verbeelding spreekt. En de laatste jaar is dat internationaal recht natuurlijk in belangstelling uh, toegenomen. Nou, We hoeven de kranten wel open te slaan. Of je ziet dat uh, ja, de, de internationale politiek dat internationaal recht gebruikt... Ja. ...als argument om een bepaald doel te bereiken. Dus ik wilde heel graag mijn eigen ervaring daarmee eens op papier zetten. Nu hebben we u de afgelopen dagen gezien rondom de zaak van Marco Kroon. Uh, vandaag het boek. Komt u ook nog wel een rust toe? Uh, nou, het feit dat ik nu op tien of half zes uur uh, te woord sta... ...betekent dat het korte nachten zijn. Ja. Uh, nu is het zeker zo dat ik gelukkig iemand ben die weinig uh, slaap nodig... Uh, heeft. Dus ik, ik kan gelukkig ook uh, soms nog wat uurtjes uh, gebruiken... s'avonds laat om aan boeken te werken. Uh, ik vind het ook leuk om uh, dat te doen... omdat je daarmee ook uh, ja, een stukje kunt uh, nalaten... kunt bijdragen aan een uh, ja, hopelijk beter systeem. Het boek is ook bedoeld, uh, met name ook voor politici. Ja. Uh, omdat politici uh, de uitstekende personen zijn... die vaak uh, met dat inlandsrecht te maken krijgen... Uh, dat ook inhoud u, heeft geven. Het, u heeft het in ieder geval goed getimed, want het, uh, het reces komt eraan. En uh, laten we afwachten of de politici, in ieder geval in Nederland, maar ook Zeker. met name internationaal, het boek gaan lezen. Het boek is vanaf vandaag verkrijgbaar: Bluff Poker van advocaat Geert-Jan Zeer veel dank. Graag gedaan. Ons land kleurt zaterdag weer oranje tijdens Koninginnendag. De Oranjeverenigingen uh, hebben maandenlang naar deze dag toegewerkt. Inmiddels in de studio zit Adriaan van der Pols. Hij is bestuurslid bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen... Uh, en uh, voorzitter van de Oranjevereniging Zuidland. Nogmaals goedemorgen, meneer van der Pols. Goedemorgen. Uh, richting Koninginnendag, drukke tijden voor u. We hadden het er net al even met u over. Um, is dit voor u persoonlijk nou ook een van de mooiste dagen van het jaar? Of is dat overdreven? Nee, het is wel een, voor mij persoonlijk is het een hele, ja zeg maar gewoon een topdag. Je leeft van naartoe. Je bent natuurlijk al maanden met de voorbereidingen bezig. Je begint in september al met vergaderen. Dan ga je al plannen. Wat wil je doen? Welke artiesten of wat wil je laten komen? En wat ga je doen? En dan uh, ja, leef je naar die dag toe. En dan zit je altijd met een bepaalde spanning in. Van hoe gaat die dag lopen? Zit het weer mee? Komt het publiek? Want we zitten natuurlijk vaak nu ook uh, deze periode in vakantietijd. Hoe uh, ga je daarmee om? Het is best een problematisch ook. Uh, gelukkig bij ons in Zuidland niet. Om vrijwilligers te, te krijgen voor de activiteiten. Dus daar mogen we niet over klagen. Nee, er zijn heel veel soorten van Koningin de dag vieringen. Ja. Uh, in Zuidland denk ik dat u... Misschien de wat uh, uh, keurige, laat, laat ik het de keurige variant noemen. Traditioneel. De traditionele, ja, het ja. zaklopen en koekrappen. Uh, ja, nou, <laughs> er is een kindermarkt, er is een uh, zeskamp, uh, er wordt wat voor de kleintjes, uh, komt ja. er iemand van het theaterbureau. En, uh... Maar heeft u nou ook iets met, met die andere variant, de variant zoals in Amsterdam gevierd wordt en in ongeveer alle grote steden van Nederland? Ja, u bedoelt dan... de je... popfestivalachtige Koninginnedagfeesten. Nou, wij mogen het beleven dat we in september 75 jaar bestaan als vereniging. En uh, ja, Ik ben zelf van een, een generatie die zegt... oké, okay, mooi muziekkorps enzovoort, traditioneel. Ja. Maar er zitten ook andere jongere mensen ook in ons bestuur... en die komen dan met andere bezigheden. En dat zal ik misschien hier al wat laten zien. We krijgen een funk en solband uh, dan die avond. We gaan... ik denk dat u met Dag in uh, Amsterdam... erg weinig te maken heeft als Oranje Vereniging. Nee. Nee, nee, niet. Helemaal niks. Nee, nee, nee, nee. ik niet. <laughs> nee, maar, ook, maar ook als uh, vereniging heeft zo'n feest misschien wel heel weinig te betekenen voor u. Het feest in Amsterdam bedoelt u? Ja. ja. Wat daar gedaan, die, die markt die daar... Uh... Ja, nou goed niet alleen de markt. Maar het is, een, ja, het is bijna een popfestival. Ja. Dat, dat staat denk ik vrij ver van het soort feesten dat u met uw oranjevereniging... Ja, zitten. zoals het in dorpen ons gevierd wordt... Is, en zo in andere dorpen ook ge gebeurt... is dat op een andere wijze als in Amsterdam, ja. Wij eh, zijn meer ja de saamhorigheid, de kinderen, S'middags bijvoorbeeld een zeskamp van alle sportverenigingen onder elkaar. En iedereen ziet elkaar dan. En ja, het is gewoon gezellig. Het is anders als in de stad, ja. De koningin die gaat eh, met haar familie... Ja. Naar Toorn en Weert in Limburg. Ja. Um, kunt u al een tipje van de sluier geven? Heeft u al iets gehoord van de collega verenigingen daar wat daar precies gaat gebeuren? Nou ja, de koningin die gaat natuurlijk uh, Weert bezoeken en torn. En ja, dat zijn de bezoeken zoals ik hem dan vorig jaar zelf heb meemogen maken ja. in Middelburg. Ja, dat is iets grandioos. Als je dat dan aanzien komen, die hele familie, die loopt er langs je heen. Ja, ik vind dat indrukwekkend. En dat op zich is al een bijzonderheid en een, en een feest voor zo'n stad waar ze bezoek aflegt, ja. ja. Vorig jaar sprak de koningin de mooie woorden. Uh, Zeeland had uh, koninginnedag teruggegeven, teruggegeven aan de familie en aan het land. Ja, en klopt. dit jaar is het gewoon weer verder gaan zoals het altijd was. Zoals het altijd was gaan we gelukkig weer verder, ja. Ja. ja. En een oranje bittertje op de vroege ochtend zaterdag? Wij beginnen altijd met koffie. Met koffie? <laughs> ja. Nou ja, wat is dit voor bekentenis? Er moet toch oranje bitter worden gedronken? Ja, maar we moeten de hele dag helder blijven en uh, we moeten veel organiseren. En uh, de oranje bitter en bier komt meestal s'avonds. U eindigt met oranje bitter? Ja. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja. Um, als u het goed vindt, beginnen wij met Oranje Bitten op zaterdagochtend. Mag wel. Um, u heeft dus een paar drukke dagen voor de boeg straks. Want de zon uh, is inmiddels uh, tevoorschijn gekomen. Dat betekent dat zo meteen de vlag uitkomen. Want Kroonpens Willem-Axander viert vandaag zijn 44ste verjaardag. En het is de hele week een groot feest. Zeer veel dank voor uw komst naar de studio. Adriaan van der Pols, bestuurslid bij de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Graag gedaan en bedankt voor uw uitnodiging. Dank u wel. Het was een hartverscheurend verhaal. Sahar woonde al jaren in Nederland en ze was helemaal verwesterd. Ze spreekt de taal en doet het goed op school... maar toch zou ze terug moeten naar Afghanistan. Pas na heel veel media-aandacht mocht ze blijven. En nu dreigt de meisjes Karima en Krishma hetzelfde te overkomen. Ook zij komen oorspronkelijk uit Afghanistan en wonen hier al negen jaar. En ook zij zijn helemaal verwesterd. Maar waar Sahar mocht blijven... moeten Karima en Krishma waarschijnlijk wel terug naar Afghanistan... Vanavond wordt er in de Tweede Kamer over dit onderwerp gedebatteerd. En Tovik Dibi van GroenLinks heeft wat pittige vragen voor minister Leers. Goedemorgen, meneer Dibi. Goedemorgen. Bent u al klaar voor de aanval? Ik, uh, met de messen zijn geslepen. Wat gaat u precies aan de minister vragen? Ik ga hem vragen om um, geen willekeur uh, te hanteren in zijn beleid... maar voor alle soortgelijke gevallen als we zeg haar ook een eenzelfde behandeling, zeg behandeling maar, te, te regelen... Maar de minister heeft gezegd dat meisjes die verwesterd zijn, die mogen hier blijven, Afghaanse meisjes. Mm -hmm. Dat is toch bij voorkeur al iets uh, subjectiefs? Ja, het is heel moeilijk om dat begrip wat het kabinet heeft geïntroduceerd, verwestering, om dat objectief meetbaar te maken. Stel je voor dat ze haar een hoofddoekje droeg bijvoorbeeld. Was ze dan niet verwesterd, ook al spreekt ze vloeiend Nederlands en heeft ze wel alles wat wij in Nederland, zeg maar, onze verworvenheden heeft, die, die, die in zich. Um, en dat is wel een, een heel lastig verhaal voor deze minister om uit te gaan leggen... wie is wel en wie niet. Um, en dat is zijn verantwoordelijkheid. Ja, en dan heeft Sahar natuurlijk nog een groot verschil. Ze verscheen continu in de media. Zal dat misschien ook een rol gespeeld hebben? Ja. Um, Sahar uh, heeft ongekende publiciteit losgemaakt. Deels ook gewoon omdat het een, een superleuk getalenteerd meisje is... Um, ook deels gewoon omdat het een schattig meisje is. En je, je, het spreekt nou eenmaal tot de verbeelding van heel veel mensen om een, een jong meisje te zien. Hè, en dan verbeeld je in je hoofd uh, haar in een burka in Afghanistan. Dus ik denk dat de publiciteit voor haar, uh, haar zaak wel heel veel heeft bijgedragen aan de druk op het kabinet opvoeren om er iets mee te doen. Um, maar ja, er zijn veel andere meisjes zoals haar. En de vraag die voor ligt is nu maken we alleen voor haar een uitzondering. Dat zou pure willekeur zijn. Of gaan we al die meisjes zoals Sahar, die gewoon geen toekomst hebben in Afghanistan... die in ieder geval GroenLinks-wenselijk acht, gaan we die uh, allemaal uh, verwelkomen? Maar al die meisjes als Sahar, dan is er toch ook sprake van willekeur? Nee, um, het hangt dus vanaf hoe je, die, uh, uh, hoe je dat criterium van verwestering gaat uitleggen. Kijk, uh, een meerderheid van de Kamer heeft eerder al uitgesproken dat... Um, Kinderen die hier acht jaar zijn, minimaal acht jaar, die hier zijn geworteld um, en die niet constant procedures op elkaar hebben gestapeld en dat soort dingen. Eigenlijk voor die kinderen die door, door uh, welke nalatigheid van welke volwassenen ook de dupe zijn geworden en hier zijn opgegroeid, daarvan zou je moeten zeggen die moeten hier blijven. Het is eigenlijk een soort tweede generaal pardon. Nou ja. Um, het, in, bij, bij het generaal, pardon, ging het om een redelijk grote groep mensen, 26.000 mensen. Um, de minister zegt dat het aantal verharsen in Nederland is ongeveer 400. Nou ja, als je dan ook kijkt naar andere landen, soortgelijke landen... met kinderen die hier al acht jaar verblijven... dan kom je nooit op zo'n groot aantal uit. Maar um, de inzet van mijn, van mijn fractie, van GroenLinks, is wel echt dat we beleid moeten hebben voor... Uh, ...kinderen die hier al lang, langer zijn. Ik wil niet geconfronteerd worden met het ene en het andere kind... ...wat zegt, ik was hier acht jaar, maar ik kom uit Iran... ...en ik ben een jongetje, maar ik kom uit Somalië. Waarom zij wel en waarom ik niet? Je moet als overheid daarop gewoon uh, zorgvuldig degelijk beleid hebben. Maar meneer Dibi, houden we dat niet? Als u zegt, alles Sahars, waar ligt dan de grens? Wanneer is iemand een Sahar? Ja, Nee, dat is een hele terechte vraag... ...maar die, die vraag die leg ik neer bij het kabinet. Ik heb niet het een, een... In verwestering... Uh, bedacht. Dat heeft het kabinet gedaan. Wat ons betreft maak je voor kinderen die hier acht jaar lang zijn en geworteld zijn maak je een uitzondering. En daarvan zeg je die krijgen een verblijfsvergunning. Dat is de grens. Ja. En, een paar maanden terug spraken we u ook over minister Leerstoon. Toen had u felle kritiek op hem omdat hij een groep Irakezen terug wilde sturen. Mm -hmm. Dit is niet helemaal je favoriete minister, hè? Nou ja, het is... Uh... Elke man die daar zou zitten of vrouw die daar zou zitten op dit uh, gevoelige dossier, namelijk immigratie en asiel, wat het splijt Nederland en het splijt de Kamer. En het is de, uh, zeg maar, wat we ook wel de navelstreng van de gedoogconstructie noemen. Ja. Iedereen zou het ongelooflijk moeilijk hebben met, met dit dossier. Dus ik, ga niet, ik wil niet makkelijk zijn in mijn kritiek op hem. Maar um, waar ik een bloedhekel aan heb, is ministers die... ...voor verschillende groepen mensen verschillende verhalen vertellen. Ja. Eigen achterban bedien je met een zogenaamd sociaal verhaal. En met de PVV uh, die bedien je met een heel streng verhaal. En wat, is je, wat wil je zelf eigenlijk? Waar, sta, waar staat deze minister zelf voor? En dat, uh, die spagaat waar hij in zit... ...die begint mij wel steeds meer te ergeren. Hij moet gewoon kiezen. Hij moet een eigen lijn kiezen. En dan als ik het daar niet mee eens ben... Uh, ...of wel mee eens ben, dan zo uh, so be it. Maar constant van twee valletjes eten... Um, dat vind ik uh, niet eerlijk. Heeft u een beetje met hem te doen? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, um, wat ik al zei, uh, heel veel Nederlanders uh, hebben best wel een trauma aan, uh, aan grote immigratiestromen. Bijvoorbeeld de komst van de agastarbeiders. Ja. We zijn nog steeds bezig met het verwerken van dat trauma. En ze hebben zoiets van, uh, de grenzen moeten dicht, de grenzen moeten dicht. En eh, tegelijkertijd, overigens is Nederland een van de strengste landen in Europa... qua immigratie en asiel, dus we zitten al vrij dicht. Maar tegelijkertijd heb je een minister die um, wel constant geconfronteerd wordt... met, met bijvoorbeeld zo'n meisje als Sahar. Ja. Um, en een gedoogpartner die zegt, ze moet eruit. Ja, dat, dus Dat is heel moeilijk. De messen zijn geslepen. U gaat vanavond keihard het debat in. Wat u betreft, kinderen die acht jaar in Nederland wonen... en geworteld zijn, die moeten hier blijven. En na afloop stuurt u een sms aan de minister van... ach, je hebt het ook zo moeilijk... Nee, dat ga ik niet doen. Um, ik ga gewoon knokken voor die kinderen... en uh, ik ga mijn controlerende rol als Kamerlid uh, goed vervullen. En uh, hij heeft gekozen voor, de, voor zijn ministerspost voor de zware verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. Hij moet gewoon goed beleid maken. En ik ga hem daarop afrekenen als het niet goed is... en ik ga hem compliment geven als het wel goed is. Ja, in de Kamer wordt dus vandaag gesproken over de asielprocedures. GroenLinks wil duidelijkheid over het beleid van minister Leers. Dank u wel, Tweede Kamerlid Tofik Dibi. Het is bijna zes uur in de ochtend in Nederland. In Amerika is het nog dinsdagavond laat... en The Voice of Holland is trending topic wereldwijd. De Voice of America. De Voice of America natuurlijk. De voice, ja, voice of Holland in Amerika zou wel heel gek zijn. En ja, de, de tweets, dat gaat maar door. Per seconde komen er tientallen binnen... Bijvoorbeeld Oh My God, I'm Obsessed. Het werkt verslavend, uh, The Voice. En in Nederland werkt een ander programma straks verslavend over een uur. Dat is namelijk Ochtendspits. Met natuurlijk presentator Alex de Vries. Alex, goedemorgen. Ja, goedemorgen, camera. Hi. Wat gaan jullie doen? Nou, uh, we gaan naar uh, Tepsen uitzwaaien. Die actrice neemt de afscheid, um, 72 jaar. We gaan kijken bij de garnalenvissers die het zwaar hebben op dit moment. Geert-Jan Knoops, de bekende advocaat, bezoek met zijn boek Poker, moet ik zeggen, over internationaal recht. Um, Paul Jansen, de bekende politiek commentator van de Telegraaf, die komt te over Koendoes praten, onder meer. Um, ja, we gaan nog even kijken naar Haiti hoe het met de opbouw daar nu werkelijk zit, de vergeten ramp. En, uh, ja, en uh, ik zeg het nu maar vast, vrijdag hebben wij onze razende reporter Arie Stemeling in Londen zitten bij het huwelijk van het jaar, kun maar zeggen. Ja, het, het wordt een fantastische week ook voor jou, hè? Want jij houdt er wel van, toch? Kom eens uh, ja, ik ben geïnteresseerd, ja. Maar nou. ik moet zeggen, ik, ik, ik sta niet meteen op de barricade in, in Londen, maar... Uh... Ook is het interessant. Hè? Londen zit hemel Allo, nou, het helemaal op zijn kop. Alle Wij gaan komende dagen kijken. En straks ook zeker weten bluffpoken. Onder andere kanalen, vissers. Alex de Vries, dankjewel. We gaan straks met z'n allen kijken. En het is, is vandaag een WNL-dagje. Om half zeven hier op Radio 1. Natuurlijk weer avondspits. En iets voor half negen uitgesproken WNL. Met Joost Eerdmans. Volgende week zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering. Nu al wakker Nederland. Een wakker dag. Voor wakker Nederland. Omroep WNL.